Zeker tien gemeenten binden de strijd aan met homo-ontmoetingsplekken. Volgens de Volkskrant willen onder meer Den Bosch en Koevoorde... seksafspraken in het openbaar tegengaan... door hekken te plaatsen, groentekappen en boetes uit te delen. Deskundigen denken dat het zinvoller is om de plekken goed af te schermen... van de openbare weg, zodat minder mensen er last van hebben. Koks, artsen en juristen ervaren meer werkdruk dan een gemiddelde werknemer. Ook basisschoolleraren en managers in de dienstverlening vinden hun werk zwaar, meldt het CBS. De oorzaken van de hogere werkdruk zijn verschillend. Zo zeggen koks dat ze vaak snel moeten werken, terwijl andere beroepsgroepen de hoge werkdruk vooral wijten aan de hoeveelheid werk die ze moeten doen. De presidentsverkiezingen in Ecuador zijn gewonnen door de linkse politicus Moreno van de huidige regeringspartij. Maar de conservatieve kandidaat Lasso zegt dat er is gefraudeerd en eist een hertelling. Als Lasso toch president wordt kan dat gevolgen hebben voor Wikileaks-oprichter Julian Assange. Die zit nu in de ambassade van Ecuador in Londen, maar Lasso wil hem niet langer beschermen, zegt hij. Het weer nog. De, dart, de dag start grijs, maar in de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 13, morgen blijft het ook droog. Eerst schijnt de zon, maar later neemt de bewolking weer toe. Ook dan wordt het ongeveer 13 graden. Dit was het. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de geest van de ANWB. In de Randstad staat ruim 130 kilometer file. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam zoals gewoonlijk veel verdraging. Tussen Knoopend Ippenburg en Zoetewoude 4 kilometer. A12 Utrecht en Haag tussen de Meren en Woerden, 4 kilometer en een kwartier oponthoud. Op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Echteld en Tiel, 5 kilometer. A15 Gorkum-Rotterdam bij Hardingsveld-Griesendam, 2 kilometer. Daar is de vertraging 10 minuten. Door wegwerkzaamheden staat er file op de A15 van Rotterdam naar U rapport ook bij Rosenburg, 9 kilometer daar. De linkerrijstrook is daar voorlopig dicht. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Geertruidenberg en Industrieterrein Avelingen, 8 kilometer. A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar, 4 kilometer. En op de N44, dus vanaf de andere kant van Den Haag naar Wassenaar, bij Wassenaar ook 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Turned on. Deze groep Duran Duran heeft in de jaren 80 heel veel grote hits gehad. En met name ook bekend door het nummer A View To A Kill van de James Bond film natuurlijk. En toen hebben we de hele tijd niets meer van de heren gehoord en ineens waren ze weer terug...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 Made up. En wil ik trouwens zo'n 40 beste plaat van Europa horen? Zo deze trouwens. Dan kan je elke vrijdagmiddag luisteren. Tussen 3 en 5 de Eurobreakdown bij CFM met collega Maurice Mulder. Ja, het is 18 over 2. Het Zoveel nieuws komt eraan. Het lijkt wel politieberichten wat ik hier voor me heb liggen, luisteraars en kijkers. Allereerst gaan we terug naar afgelopen woensdagnacht. Overlastgever in Zandvoort aangehouden. Woensdagmorgen omstreeks 5 over 12 s'nachts werd de politie gebeld dat er overlast was aan de Keesomstraat te Zandvoort. Bij dit adres is de politie de afgelopen tijd meerdere malen aan de deur geweest... en tijd zijn er afspraken gemaakt met de bewoner. Kennelijk is de boodschap niet overgekomen bij hem... en is hij door de politie aangehouden in verband met de aanhoudende overlast. De overlast is gestopt en de verdachte zal gehoord worden door de recherche. Gewonden bij een verkeersongeval. Bij een ongeluk op de zeeweg is donderdagmiddag een vrouw gewond geraakt. Door het ongeluk ontstond een flinke file...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 I'm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 Nee, nee, toch vind ik het mooie dieren. Ik vind het prachtig. Geweldig. Maar goed, het, is, het, is, het is af en toe gevaarlijk als je s nachts naar, in de nacht naar Zandvoort rijdt. Ja, dus uh, opgepast. Hè? Met name op de Zeeweg en de Zandvoortsalaan. Want ze kunnen zomaar oversteken oversteken En uh, heb je er eentje bijna voor je auto Naar de volgende nog meer. Hè? Want uh, ja, ze volgen elkaar natuurlijk. Hier is Kevin James en Nervous. I promise that I'll hold you when it's cold we lose our winter coats in the spring.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 Too late. And, ooh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 You aren't doing Look, it!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 Many vessels are lost, but you've never see the end of the road while you're traveling with me. I'm the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 Maar hij was op de goede weg. Maar hij heeft een terugslagje gekregen. Dus duurt nog even voordat hij weer achter de présence geeft. Van harte beterschap, Maar hij probeert zo snel mogelijk weer terug te komen. Jazeker. Als aan hem ligt, dan begint hij morgen alweer. Maar nee, doe rustig aan, Lex. En wij roggelen het hier wel. Zo is dat weer. De harte wens.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 Smell like you,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 The message You can make it ...verdagmiddag tussen 2 en 5 bij jou op de radio. Als eerste Ed Sheeran en uh, de nieuwe single Shape of You... ...gevolgd door uh, deze disco-klassieker van... ...ja, we hoeven het eigenlijk niet meer te zeggen, cool in the gang en the Heads. Jawel, er is weer een uh, nieuwe uh, expositie begonnen in het Zandvoorts Museum. Ja, en de nieuwe tentoonstelling in het Zandvoorts Museum... ...belicht de huidige Chinese kunst en is getiteld This is China. Gastconservator en galeriehouder van kunstbroeders Rijk Visser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 Index is low you buy sale